De gemeente wordt verzacht te zingen van psalm 22 en daarvan het tiende vers. Maar gij, o Heer, tot wien mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God, die het al regeert. Hij haast u tot dag ter hulp, ik word verteerd door al de ellenden. Red mijn ziel van het zwaard, die er boze benden, die schrikkelijk woen, hij red haar uit hun handen. Daar het eens, eenzaam ducht het geweld des honds, wien tanden haar sidderen doen. Psalm 22 en daarvan het 10e vers. Hmm. Verder zal worden gelezen uit 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 10. 1 Samuel 20 Toen vluchtte David van Naioth bij Rama en ik kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan. Wat heb ik gedaan, wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde voor het aangezicht Uws vaders, dat hij mijn ziel zoekt. Hij daarentegen zeide tot hem... Dat zei, verder, gij zult niet sterven, zie, mijn vader doet geen grote zaak, nog kleine zaak, die hij voor mijn oor niet openbaart. Waarom zou dan mijn vader deze zaak van mij verbergen? Dat is niet. Toen zwoord David verder en zeide, uw vader weet zeer wel, dat ik genade in uw ogen gevonden heb. En daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dit niet wette. Of dat hij zich niet bekommeren en zekerlijk zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft. Er is maar één schreden tussen mij en tussen de dood. Jonathan, u zeide tot David, wat uw ziel zegt, dat zal ik doen. En David zeide tot Jonathan, zie morgen is de nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Zo laat mij gaan dat ik mij op het veld verberg tot aan de derde avond. Indien uw vader mij gewisselijk mist, zo zult gij zeggen, David heeft van mij zeer begeerd, dat hij tot de stad Bethlehem mocht lopen, want al daar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Indien hij al dus zegt, het is goed, zo heeft uw vader vrede, maar indien hij gans ontstoken is, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Doe dan barmhartigheid aan uw knecht... want gij hebt uw knecht in een verbond des Heren met u gebracht. Maar er is een misdaad in mij. Zo doodt gij mij. Waarom zoudt gij mij dan toch tot uw vader brengen? Toen zeide Jonathan dat zij verre van u... maar indien ik zekerlijk merkte dat het kwaad bij mijn vader ten volle besloten waren. Dat hij het u zou overkomen. Ik zou u dan dat u dan niet te kennen geven. En David nu zeide tot Jonathan. Wie zal het mij te kennen geven. En u nu vader wat harts antwoord. Onze hulp.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 Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God, Vader en Christus Jezus, den Heer. Door den Heiligen Geest, Amen, zoeken we het aangezicht te zien. Heer, het is. Naar uw woord, dat u in het midden van dat volk zal doen overblijven. Een ellendig en een arm volk, dat zal op de naam des Heren betrouwen. Het is naar uw woord, op deze zal ik zien, op de narmen en verslagen van geesten die voor mijn woord beeft. In de openbaring van het welbehagen, waarin uw verkiezende daad zich naar buiten openbaart, zult u dat werk, dat eenzijdig werk, dat goddelijk werk uitvoeren in harten van mensenkinderen, die verdronken en verzonken liggen in de diepten van de val. En daar zal u het wonder doen ervaren wat het betekent en u heeft die medelevend gemaakt. Daar gedood waard in de zonden en in de misdaden. En de heerlijkheid van uw werk zal zich openbaren. Door dat zoete wonder der verkiezing. Waardoor de wedergeboten in ruimere zin zich zal openbaren. En de mens door God tot God bekeerd wordt. Wanneer we samen zijn, heren, dan leven we in een wereld vol van beroering. Van oorlogen, geruchten van oorlogen. Revoluties, pestilenties, aardbevingen. Die als een teken van de hemel ons vermelden dat u komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. We leven in een wereld van beroering waarin vele godsdienstige geesten en godsdienstige meningen als spaddenstoelen uit de grond opstaan en zich vertonen dat ze het beeld dragen van het nieuwe leven waarvan Johannes ons leert beproefde geesten of ze uit God zijn. Want vele geesten zijn uitgegaan. Wie zou staande blijven waar u zelf een zegt indien het mogelijk waren zouden ze de uitverkorenen verleiden. Maar heren dat eenzijdige werk dat u werkt dat zich openbaart in een voortdurend stervend leven dat elke dag opnieuw uit het wonder van genade moet leren leven. Wie erop sommen niet meer kloppen en wie gedachten niet worden vervuld, die steeds dieper en dieper gaan inleven wat er betekent genade, en dat aan degene die zich als veroordeelde gevondenste misdadigers voor u hebben leren kennen de door uw geest verbroken, verbrijzelde mens, die het woord genade leert kennen in de openbaring van hem, die daardoor van hun vader is verordineerd geworden, om uit het ganse adamsgeslacht de gemeente ten eeuwige leven verkoren, te gaan vergaderen door woord en door geest. En dat wonderlijke leven dat zich zal openbaren in ootmoed en afhankelijkheid en rechteloosheid, in onwetendheid. U zegt het zelf, die het van de Vader gehoord en van de Vader geleerd hebben, die komen tot mij. Mogen naar uw eeuwige trouw ook deze avond de bediening van het Woord gelegd worden in de hand van de heilige geest. Opdat u ook vanavond waar wilde te maken, en hier wil ik wonen, en dit is mijn rust, en deze heb ik bekeerd. En dat de krachten van zich mogen openbaren, ik zal Sion, zal de arm en spijs hier zegenen, op de ruimste wijs, mijn priesters met mijn heil bekleen, en het volk doen juichen, wel tevreden. Zoudt u uw wandelingen vanavond in de gemeente, zoals we samen zijn, willen betonen. U zijt niet aan tijd nog een plaats gebonden. Het is ook uw belofte dat u met uw Godheid, Majesteit, Genade en Geest bij uw gemeente zijt. Waar u ingegaan zijt in het binnenste heiligdom die menselijke natuur in de onverderfelijkheid en onversterfelijkheid ingebracht in het heiligdom. Maar nog ze met uw geest hier op de aarde uw wonderen verheerlijkt in de toebrenging, maar ook in de leiding en in de onderhouding van uw gemeente. Uw woord leert het, uw kerk weet het, en die zijn ziel... Bij het leven u niet meer heeft kunnen houden. Dat vrome zaad, dat welk op God vertrouwde. Dat vanavond uw kerk werd uitgebreid. U trekkend vermogen, ze trekken de macht van zonde en dood. Waarin ze zeggen, niet kunnen losmaken, niet willen losmaken. Niet zullen losmaken, maar waarin waar wordt, ik wil. En ze zullen, en als u werkt, wie kan dat keren Maar laat het ook mogen zijn in de verdere leiding des levens. O, dat dat uitziende nog eens ziende mogen worden. Dat begeerde volken nog eens vervuld mogen worden. Met die begeerten uit het heiligdom om u te begeren. Die het beminnelijke voorwaar van het geloof zijt. En dat u kennis geven van uzelf en u nader verklarende gangen. waarin u schuldenaar werd onder het recht en vrijgesproken door het recht. om uw kerk in eeuwige zaligheid te kunnen toepassen. Wat thuis is, je mocht het gedenken. Je mocht daar uw voetstappen willen zetten in de plaatsen. waar de eenzaamheid is, waar krankheid is, waar ellende is, waar moeite is, waar zorgen zijn. Dat we het u betrouwen. Denk bijzonder aan die baby in ziekenhuizen in Nijmegen, heren. Och, is er voor u de Heer iets te wonderlijk. In de natuur, voor u iets te wonderlijk in de genade. U zegt zelf dat er een gezegende des Heren zijn zal. Die zullen worden toegebracht. Mocht u die oude sterken, denk ook nog een oude vader... Die zo ernstig ziek is. dat u op nou het ook hem te kennen. u beloofde bij het naderen van de dood. uitkomst te geven. Heer, ook is deze dag. een oude man en vader in het ziekenhuis gebracht. in Namensvoort. Zoveel geklopt aan dat leven. Zoveel operaties ondergaan. Zoveel kuren. ...moeten doorstaan... ...en nu ligt u weer in het ziekenhuis. Dat u daarom kijkt... ...je Heer, u moet bekeerd worden... ...zo we allemaal bekeerd moeten worden. Dat u nog wonderen willen verheerlijken... ...naar uw eeuwig verbond. Denk aan de nood van u zien... ...over de ganse aarde, breng toe... ...wat ligt onder dat zegel. Aanschouwt uw knechten... ...het getal der getrouwen... ...die worden voor en toe bereid... Die dienen mogen in de ambten, in uw kerk. Geef uw knecht vanavond de zalving Het getuigenis van uw geest. Eenvoudigheid, vrijmoedigheid, ootmoedigheid, afhankelijkheid. Maar bovenal het getuigenis uit het heiligdom. Om Jezus wel, amen. We zingen... Psalm 56. De eerste twee versen. 56, 1 en 2. Gena, o God. Bescherm mij door uw hand. Zie u, ik ben omringd aan alle kanten. Zie hoe de mensen boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is het oog op mij geslagen, zijn list legt mij op al mijn wegen lagen. Zij mag vergroot mijn ongeluk en plagen, ontroert mijn ingewangd. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mij vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Wie zal me deren, ik vrees haar niet. Die mijn smart vermeren mij, dag op dag, door lasten taal onteren. Mijn woorden in een valse zin verkeren, arglistig mij verraan. 56, 1, en 2. Een geliefde de ware, door Gods geest gewerkte genadeband tussen God en zijn gemeente, geeft een onverklaarbare, maar ook een beleefde betrekking op God. Wanneer de Heere zich uitlaat in het leven van een mens, de eeuwigheid zich in de ziel afdrukt kan dat niet anders dan worden de uitgangen in zo'n hart geboren en die richten naar de levende God. Maar onlosmakelijk daaraan verbonden is er dan ook een onverklaarbare betrekking op het woord en op zijn inzettingen. Er staat geschreven in het woord, als een heilige les, dat het thuisblijven van Rut weinig was. En de dichter die drukt de verlangens van zijn ziel uit. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, en dat zal ik zoeken: of ik alle de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heeren. Zou dat twintig keer kerk zijn? Dan ik je twintig keer in de kerk, mensen. Als er een verklaring daarvan gegeven wordt, dan kan die kerk niets anders zeggen. Daar strekt zich al mijn lust en mijn liefde heen. Maar, niet alleen die verbondenheid aan de levende God, de verbondenheid aan zijn woord. Maar er komt ook een onverklaarbare betrekking tussen het leven en de levende. Leven zoek leven. Ik lees hoe dat de spreuken dichter... om dat leert. Er is een liefhebber... die meer aan kleeft dan een broeder. Broeder zijn, broederlijk doen... meen nog geen liefhebber. Maar waarlijk door de liefde gebonden... aan de levende kerk... wordt de gemeenschap der heiligen beoefend. Ze kleven meer aan dan een broeder. Dat wil zeggen... ...die zijn altijd verbonden met elkaar. En ik lees... ...daar verduidelijking... in dat boek daar spreuken... ...ook deze wonderlijke opmerking. Een vriend... ...heeft alle tijden lief... ...en een broeder... ...wordt in de benauwdheid geboren. Wonderlijke... ...zoete taal... ...die niet alleen een weergave is... Van wat in het leven van de kerk is, maar ook een doorleving. Namelijk, een vriend heeft de alle tijden lief. Voorspoed, tegenspoed, donker, licht, nacht, duister. En het grote wonder daarbij. En die broeder die wordt in de benauwdheid geboren. Dat getuigt dat de gemeente Gods wordt geleid door vele diepe donkere wegen, En juist daar komt de ware betrekking tussen God, zijn gemeente en zijn kerk in alle luisteren naar buiten. We zouden in de tijd waarin we leven, te midden van de vele beroeringen in het wereld gebeuren. Oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilenties, aardbevingen. In de wereld, der rapper, roer, hongersnoden. Die ons alleen maar mededelen dat het woord van God zijn eeuwige vervulling krijgt. Namelijk deze. Wanneer je al deze dingen ziet en hoort, weet dat de tijd nabij is. In de tijd van. En dat is dan onlosmakelijk daaraan verbonden. Naar het woord dat de grote leraar ons leerde. Wat. Dan zal er ook een ontzaggelijke beroering ontstaan in het kerkelijke leven. Een beroering van... hier is de Christus, daar is de Christus. Nieuwe ideeën... wijze mensen... die steeds maar weer andere theologische vondsten gedaan hebben. Sabbatisme dat doorbreekt... zwevende dagadventisten. Allerlei secten en stromingen... wijze mensen... die het zo goed weten... ...in deze tijd, vol van beroeringen... ...moet u opletten... Men spreekt over bekering... ...over geloof... ...over rechtvaardiging... ...en wie, als we daar niet lichten hebben... ...ziet daar nou doorheen... ...weet u waar... waar de scheiding ligt... ...dat men loslaat... ...wat Gods eeuwige getuigenis ons leert... ...namelijk dat aan de wedergeboorte in ruimere zin, nog altijd de wedergeboorte in engere zin voorafgaat. En wanneer we nu die wedergeboorte in engere zin als een daad van God los gaan laten, dan komt de tweede gedachte die met veel bewogenheid naar voren gebracht, jongen jongen wat zijn we bewogen, met het welzijn van onze naasten. En er wordt er gesproken over de rijkdommen der genade. En de liefde tot Christus. En de liefde van Christus. En het geloof dat meer benadrukt moet worden. En men gaat de wedergeboorte in ruimere zin en alle breedte aanbieden. En men vergeet dat daar nou net precies een daad van God aan vooraf moet gaan. Een wedergeboorte in een ruimere zin voorstellen zonder een wedergeboorte in engere zin te hebben beleefd... is bedrog voor de grote eeuwigheid. Daarom die broeder die in de benauwdheid geboren wordt. Die liefhebber die meer aankleeft. Want nu gaan de geesten zich scheiden. Het leven, dat eenvoudige leven van Gods kinderen... dat is ons te eng... Hun levensopenbaring is ouderwets. Hun taal past niet meer in het taalgebruik van onze tijd. En men schuift zich af. Men heeft wat ruimer inzicht, ruimer blik. Gaat tenslotte maar om het innerlijke, niet waar? Ja, ja. Dan wordt een geboord in een ruimere zin. In alle breedte verkondigd. En men vergeten noodzakelijkheid. Dat... Een mens van dood levend gemaakt moet worden. En dat de levendmakende arbeid van de heilige geest. Niet kan beginnen. Voordat God de mens van dood leven gemaakt heeft. Dat is duidelijk. Waarom deze dingen? Omdat het onderwijs van vanavond ons daartoe noopt. Dat onderwijs dat ons vanavond voert naar het vervolg van onze bijbellezing. En die bijbellezing die wil ik vanavond uit het twintigste hoofdstuk van het eerste boek van Samuel overdenken. Omdat het twintigste hoofdstuk eigenlijk een thema bevat dat drie keer terugkomt gaan we de eerste tien versen proberen u duidelijk te maken. Dus ga ze niet voorlezen allemaal, ze zijn nu voorgelezen. Maar 1 Samuel 20, de eerste tien versen, ik heb daar drie gedachten in gevonden. Het gaat in dit hoofdstuk over de ontmoeting te Ghibia. De ontmoeting te Ghibia. En daar lees ik een heilige keus. In de eerste twee versen. Een voorzichtig besluit. De versen 3 tot 7. En een vast verbond. De versen 8 tot 10. Zal het u duidelijk maken. Gaat over de ontmoeting. De Het is een heilige keus. Ja. Toen vluchtte David van en Rama. En kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan. Hier wordt een keus beleefd. Ten tweede een voorzichtig besluit, toen zwoer David verder en zeiden: En dat vaste verbond, doe dan baromhartigheid aan uw knecht, want je hebt uw knecht in een verbond als heren met u gebracht. Nou, die, die hoofdzaken, die gaan vanavond met de hulp van Gods u onze aandacht vragen. U herinnert u vorige bijbellezing. En die vorige Bijbellezing die heeft ons een hypocriet getoond. Die vorige Bijbellezing is geëindigd. Daarom zegt men: is Saul ook onder de profeten? En we hebben met elkaar overdacht de beleidenis van die man, de plaats waar hij was, zijn gedrag. Zijn ootmoed, zijn geringheid, zijn kleinheid om je loers te worden. Ja, ja. Hij toog zelfs zijn klederen uit. Hij profiteerde voor het aangezegd van Samuel. Hij viel bloot neder dezelfde dag en nacht. Je zou, als je het niet wist, en je zou die naam Saul eventjes vergeten, zou je zeggen, het is toch maar een wonder, hè? Een mens die dag en nacht met de dingen van de eeuwigheid worstelt. Een mens die de gezelschappen van de vromen zoekt. Die zich vernedert aan al zijn hoogmoed en zijn waarden verspeelt. En zich daar naakt. U weet, op een kleed af afgedaan. Daar ligt op de grond. De minste, de laagste, de geringste van allen. Is zo ook niet onder de profeten. U herinnert die gedachten die we daar met elkaar over gedachten hebben. Samuel heeft dat gezien. En die profetenzonen hebben dat gezien in gaan de Rama En David ook. David die heeft dat gezien. Maar er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Maar David... Die heeft ogen van de hemel en oren van de hemel. En een hart van de hemel en genade van de hemel. En die kijkt daar dwars doorheen. Dwars doorheen. En wat doet dan deze man naar Gods hart? Waarvan ik u in de vorige bijbellezingen duidelijk gemaakt heb. Dat zijn ballingsleven in aanvang genomen is. De vreemdeling hier beneden. Die in psalm 39 zijn ziel zal uitschreven. Ik ben een vreemdeling bij hun bijwoner. Gelijk al mijn vaders. Wel deze balling. Van God geleerd en van God bekeerd. Die kijkt door deze godsdienstige komedie heen. En wat doet hij dan? Dan vlucht hij. Zo begint hij met dat korte gedeeltje wat wij met elkaar gaan overdenken. Toen vluchtte David. Nee, hij heeft niet gedacht toen Sal daar naakt ontwapend lag. Zie zo, nou is het mijn kans. Nee, als een mens voor zichzelf vecht, dan verliest hij zeker. Hij heeft niets zijn zwaard genomen. Maar hij heeft een vluchtweg gezocht. Hij heeft wat hij daar gezien heeft met het nieuwe leven niet kunnen overnemen. En dan moet u altijd dit onthouden. Dat genade die God verwekt na zijn eeuwige soevereiniteit altijd twee eigenschappen heeft. God geeft altijd aan zijn eigen werk getuigenis. Ja? De Heer staat altijd voor zijn eigen werk in. Beleiden we toch immers. Maar hij geeft ook altijd getuigenis aan zijn eigen werk. Israël wist dat de samen Samuel gesteld had. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Zal alles niet in de... Hij geeft daarvan getuigenis. Zo... Dat zelfs de vijanden moesten zeggen ten opzichte van dat nieuwe leven. Ziet toch hoe lief dat ze elkander hebben. God geeft dus getuigenis. Een volk loopt niet met een, met een vaandel vol van medailles. Toont niet een kast met bekers van alle weldaden. Hmm, die zullen jullie op zijn? Maar het is niet alleen dat God getuigenis geeft... maar de Heer geeft er nog een eigenschap bij. En wat is die eigenschap? Dat is overname. God geeft dat genade... door genade... wordt overgenomen. Ja. Zo kon David en Jonathan elkaar overnemen. Zo nam Naomi Rut over... Niet. Zo heeft de Heer de rijkdom van Zijn genade geopenbaard. En dat overnemen als een werk van de Heilige Geest, ja, dat is er of niet. Dat kan je niet nadoen, dat kan je ook niet overdoen, dan kan je ook niet inwringen, want er is een liefhebber die meer aankleeft dan een broeder. Dat zijn banden die leggen. God, ik ben een vriend, een metgezel van allen die uw naam ontmoedig vrezen. Dat zijn wonderlijke, onuitsprekelijke banden. Dan zijn er geen standen meer ten opzichte van de genade. Dan kan een geoefend kind gods met de zuigeling in de genade samenleven. En dan zijn ze soms wel eens... Juloers op elkander. Dat wonderlijke nu. komt ons ook weer nu in deze Bijbellezing tegen. Het is zo door en door geestelijk. Ook die eenvoudige kinderlijke geschiedenis. die vanavond voor ons ligt. waarin dat zool daar nog in de nacht. in zijn naaktheid aan profeteren is. En David intussen. na Jot. En Rama verlaat. Heeft dat pijn gedaan? Ja, natuurlijk. Want er in Nayot zit zijn hartevriend, Samuel. En er zitten de profetenzonen. Die hem in zijn zalving tegemoet gekomen zijn. En dan gaat hij door de nacht. Ik heb u de vorige keer duidelijk gemaakt. De Gibea en Rama ligt slechts één uur gaans. En daar in de nacht, terwijl die man daar nog te lichten te profiteren. Ga David naar. Naar Jibia. Naar een andere harte Ze waren er nog. Hij kon ze nog vinden. Hij kon er met zijn hart naartoe. Met zijn nood naartoe. Met zijn vragen naartoe. Met zijn raadsels naartoe. Hij is daar gekomen. Ik lees deze balling in de nacht van zijn leven op zoek naar zijn hartenvriend. Hij gaat dus terug naar het hol van de leeuw. En Jonathan, Jonathan, wel, die heeft dat tafereel waar we de vorige maal met elkaar bij hebben stilgestaan, natuurlijk beleefd. Hij heeft gezien. Hoe Saul in zijn woede misgegrepen heeft. Toen David vluchtte midden in de nacht. En die bodem tot hem kwamen en zeggen: Hij is weg. Hij is weg. En hij hoorde dat David was in Naiot bij Rama. En toen weet u, toen heeft hij tot drie keer toe een bende soldaten gestuurd. Dat heeft Jonathan. Natuurlijk gezien. Daar in dat hof bij Saul heeft hij die commando's gehoord. Hij heeft die groepen soldaten zien uitrekken, gewapend met een opdracht: ga te malen. En hij heeft ook die boodschappers thuis zien komen. Die ontzettende boodschap: die soldaten, die keurkorps van jou, Saul die is in Ayod hoor en die is in Rama aangekomen maar ze hebben David niet gepakt daar is zoiets wonderlijks gaande M maar die mensen hebben de wapens afgelegd en die wapens zitten daar tussen die profetenzonen en die zitten daar mee te profeteren. hij heeft gehoord hoe die derde bode kwam en zegt, zal ook je derde groep soldaten die zit daarmee te profiteren. En toen heeft Jonathan gezien dat zijn vader zijn wapenrusting aandeed. Hij heeft die blakende woede gezien in de ogen van zijn vader. Hij heeft dat toppunt van vijandschap waargenomen. En heeft hem zien gaan uitrekken met grote stappen. Als er dan niemand is die David gaat halen, dan ga ik hem halen. En Jonathan zit daar in Gibea. Hoe hij die nacht doorgebracht heeft, dat staat niet in God's woord. Maar een broeder wordt toch in de benauwdheid geboren? Dan hoef ik niet te raden. Want die liefhebber die kleeft toch meer aan dan de broeder. Dan, dan hoef ik u niet te zeggen. Want dan kunt u het weten. Daar heeft een kind van God met God geworsteld om een kind van God. Daar heeft een kind van God met God geworsteld. Om de vervulling van de beloften. Daar zal David in deze geschiedenis Jonathan aan herinneren. U hebt een verbond met mij gemaakt. En dan midden in die nacht... terwijl de jongen het aangezicht... des heren zoekt... met een opgebonden zaak... gaat daar plotseling een deur open. Ik weet niet hoe. Maar daar hebben ze elkaar ontmoet. David en Jonathan. Midden in de nacht. Ik dacht... over lessen. Over lessen... Die in de praktijk waar zijn. Van kinderen gods. Die worstelen. Met de nood. Van degene. Die ze van god gekregen hebben. Waar is de tijd. Dat gods volk in de binnenkamer. Zijn worstelingen van de hemel krijgt. Dan praat ik nog niet eens over de worstelingen. Van eigen leven. De worstelingen. Van strijd en verdriet. Maar nu heb ik het over de worstelingen. Die Gods kinderen door genade. Met elkaar. Voor de troon daar genade worstelen. We hebben het over geestelijke stromingen. Maar is het niet de donkerheid van de tijd waarin we leven. Dat Gods kinderen niet eens van elkanders nood meer afweert? ...zou ik uit de praktijk van het leven spreken... ...dat ik een hele nacht geschreeuwd had... ...daar in mijn eerste gemeente... ...de nood van mijn ziel in de strijd... ...en dat om half negen... ...touwopoetje ruim bij de deur stond... ...de voordeur... Jo, ...deur gaat open ...opoetje op de stoep... ...wat is ze? ...heb je wat? ...ja, zegt ze... ...weet je het niet... Ons knechtje heeft een hele nacht voor God gelegen. Het is mijn opgebonden vannacht. Kom eens even met hem praten. Waar is die tijd, mens? Dat is praktijk. Hier de praktijk van de goddelijke genade. Niet in praten en. Ach. Ze ontmoeten er Twee kinderen wel. Ja, ja. In de benauwdheid geboren. En dan schreef, dan schreef David zijn hart uit. Wat zegt hij nu? Want ze hebben toch een verbond. Samengesloten. Nu is tijd. Het trouwe deel dat me toegezongen heeft. Die hem lief hebben in het leger van zo. Mobiliseren de boel. Wapens en als dan terugkomt straks met zijn eigen keurkorps, dan zullen we een einde maken aan dat koningschap van zo. Dan zal daar in gehoord worden, de koning David leven. Ja, maar zo ging dat niet. Ik heb u gezegd, wanneer een mens nog altijd voor zijn eigen zaak vecht, dan heeft hij God niet nodig. Waar ze wel over praten. Naar de oorzaak. Dat is een hele wonderlijke zaak. Een heilige keus wordt daar geboren. Toen vluchtte David van Najod bij Rama. En hij kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan: Zeg Jonathan, wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde? Voor het aangezicht, Uws vaders: dat Hij mijn ziel zoekt. Toe noemt het dus. Daar kan je lieve gedachten over denken. Wonderlijke gedachten. Als hij nou niet gestaan had, hè? Niet gestaan had. Wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? Wat is mijn zonde? Voor het aangezicht van. van de levende God. Ja. Daar had hij best een antwoord op geweten. Denkt u niet? Wanneer deze man door de geest daar ontdekking ontledigt en ontbloot is aan zichzelf, dan weet hij wat zonde voor God is. U ook? Geen misstap, geen conscientieindruk, geen overreding van de conscientie, nee. Beleving, zonde voor God. Mensen, dan wordt het een wonder dat u nog twee voeten grond op de wereld hebt. Zonde voor God, dan kan de eeuwigheid toeslaan. Als daar gestaan had, wat is mijn misdaad voor God? Dan zou die man gezongen kunnen hebben. Ik wil mijn misdaad die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niets. Hij weet het wat zonde is. Hij weet wat misdaad voor God is. Dat is een relatie met de Heer. Maar nu de relatie tegenover Saul kan niemand met een vrije consciëntie zeggen dat hij in oprechtheid des harten gewandeld heeft. Wat, Jonathan? Heb ik toch gedaan? Wat is toch mijn misdaad? Wat? Is mijn zonde voor het aangezicht dat hij toch mijn ziel zoekt? Mag ik David antwoord geven? Weet jij dat niet, David? Wat die diepe oorzaak is, wat de grond is waarin hij je leven zoekt, wel, dat is omdat de opbouw en de komst van uw koninkrijk, van uw koningschap, dat dat het einde maakt aan het koningschap van Zauw. Als vuur en water staan deze koninkrijken samen. Het rijk van de koning der kerk en het rijk van de vorst der duisternis. ...en in de opbouw van het ware koninkrijk gods... ...wordt de vernietiging... ...van de vorst der duisternis al aangekondigd. Dat weet zo. Waarom is zo boos? Omdat de heerlijkheid van David... ...de bevestiging is van... uw koninkrijk is van u afgenomen. Weet de duivel ook? Dat weet de duivel. Bent ge gekomen om ons te pijnigen voor altijd hij weet het dat hij straks in die poel van vuur en zulver zal ondergaan. Hij weet het. En hij zal zo lang dat hier deze aarde draait, omdat God zijn raad uitvoert en zijn volg nog samenbrengt, zal hij zijn dodelijke vijandschap openbaren tegen het ware leven. Daarom is David. En dat leven uit God een dodelijke ergernis Van zo. Die ook onder de profeet was. Van Saul die zo nederig doen kon. Van Saul die met Gods volk samen wilde zijn. Van Saul die met Gods volk praatte. En nogthans. Met een dodelijke bitter. Hij zoekt mijn ziel. En wie onderscheidt in deze tijd de geest nog. Wat een blindheid. En wat een verstartheid. In het koninkrijk gods in onze tijd. Bladen staan er vol van. Ingekomen stukken vermelden hoe nood dat er is. En men begrijpt niet. Dat het in diepste zin gaat. Om het levende kind. En dan? Dan gaat Jonathan iets zeggen. De ware vroomheid. Kan geen kwaad verduren. Weet je dat? Want ze zeggen wel eens. Dat is een vroom mens. Maar de ware vroomheid kan geen kwaad verduren. Dat kan niet. En dat die man goed bij zijn hart is, die Jonathan, als ze daar midden in de nacht staan. Deze twee hartevrienden, vrienden. Weet je dat David daar later van zal zeggen? Dat die liefde, de liefde der vrouwen, verre te boven ging? Hij daarentegen Jonathan zeide... Dat zijn verre, Gezult niet sterven. En waarom dan wel niet Jonathan? Ach, zegt hij tegen David. Dan moet je eens goed luisteren. Uh, ja, de relatie tussen vader en mij. Dan weet je dat, dat zijn staatszaken. En die staatszaken, die bespreekt hij altijd met me. De grote dingen en de kleine dingen. Elke dag zijn we bij elkaar. En als hij bepaalde voornemens heeft, dan zou hij het me zeker zeggen. En als hij plannen had, als hij plannen had om, om tot het uiterste te gaan, dan zou ik het toch wel weten. Ja, maar Jonathan, je was er toch ook bij, hè. Toen je met je vader sprak, nadat hij die spies naar David gegooid had. Toen heeft jouw vader toch wat gezegd, gezworen bij God. Dat hij me niet doden zouden. En, en je hebt hem net vannacht zien uitgaan met het zwaar dan zijn heup. Toe jongen. Goddeloos is goddeloos. En een vijand is een vijand. Hoe mooi je hem ook aankleeft. Goddeloos is goddeloos. En een vijand is een vijand. Hoe hij zich ook naar buiten openbaar. We zijn bekeerd of niet. We zijn wedergeboren of niet. We hebben een nieuw leven of niet. Het gaat scherp in koninkrijk Gods. Wat niet voor is tegen. En wat niet vergaat, of verstrooid. Er ligt een lesje voor ons: uit het leven naar de man van Gods huis. Nee, zegt die daar. Nee, daar geloof ik niks van. Want zie mijn vader doet geen grote zaak. noch kleine zaak. Die hij voor mijn oor niet openbaart. Waarom zou dan mijn vader deze zaak voor mij verbergen? Nee dat kan gewoon niet. Ik zeg ware vroomheid. Kan geen boosheid dulden. En nog altijd zie je. Hoe naïef ook een kind van God zijn kan. Dat ook hij niet blikt door het doel van Saul's leven. Zal later wel openbaar komen. Hij zei nou: ik, ik, ik, ik geloof dat gewoon niet. De ware vroomheid. die kent voorzichtigheid. De ware vroomheid. Neemt geen overhaast besluit. De de ware vroomheid maakt ook niet overhaast een conclusie. Het ware leven dat een God is, dat kan een heilige voorzichtigheid. Wel, de ware vroomheid kent één van die eigenschappen: dat is de heilige voorzichtigheid in de beoordeling van zaken. En van gebeurtenissen. Die hebben een heilige waakzaamheid in de leven. Daarin ken je het ware van God gewerkte leven. Nee. Nee, dat, dat, dat gaat toch niet mee David. Oh, luister dan eens. Dan zou je toch een keus moeten maken. Toen zwoer David. Hij roept God tot een getuige aan. Hij zei, Jonathan, moet je luisteren. Ik neem God tot een getuige in mijn leven. En wat is dat dan wel? Wel, heb je daar dan geen erg in? Wat? Uw vader weet zeer wel dat ik genade in uw ogen gevonden heb. Ja, ja. Dacht u dat de vijand van de kerk niet weet... De verbondenheid die er tussen Gods kinderen ligt. Dacht je dat degene die God haten en alles wat van God is tegenstaan. Niet weten van die wonderlijke zoete verbondenheid. Die er op aarde zijn kan tussen kinderen Gods. Dacht je dat de duivel niet weet hoe lief dat ze elkaar kan hebben. En niets zal ophouden en in het mogelijk waren de uitverkorenen te verleiden. Ach nee, nee Jonathan, moet u eens luisteren. Uw vader zou weten van die wonderlijke band, ja. En omdat hij weet dat een keus van je is, dan dacht je dat het aan je vader bedekt is gebleven. Hoe wij met elkaar praten, hoe wij met elkaar handelen... Hoe wij met elkaar omgaan? Dacht je dat de verborgen omgangen tussen God en zijn gemeente en tussen Gods kinderen onderling aan de wereld voorbij gaan? Alzo is ook dat wonderlijke leven van David en Jonathan niet aan zo voorbij gegaan. Dat kan niet, het heeft hem niet jaloers gemaakt. Integendeel. Ik geloof wanneer het ware genadeleven in zijn verbondenheid zich naar buiten openbaart. Dat het nabijkomende leven daar zich innerlijk tegen verzet. Het is niet zo. En dan denk ik aan mijn jeugd. Als ik de gezelschappen der vromen wist. En er niet bij durfde te zijn en me zeker er niet bij wilde plaatsen en ik zag ze de deurtjes ingaan in die eenvoudige huisjes in mijn geboorteplaats en ik hoorde ze even later zingen naar het woord van God en men hoorde daar vrome tenten weer galmen van hulp en van heil ons ze mensen mag ik weten dan sloop ik stiekem naar de raam toe en daar leidt mijn oor tegen de ramen... om te horen hoe deze mensen met elkaar spraken. Ik heb er geweest dat ik een uur stond te kijken... of ze de deur uitgingen met een heilig verlangen. En weet je wat ik dan dacht? Oh, God, wat zijn dat gelukkige mensen. En wat ben ik toch een ellendig schepsel. Maar dat was zo niet hoor. En daarom zegt David... Ik weet, dat weet hij, dat ik genade in uw ogen gevonden heb. En daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dat niet wette. Opdat hij zich daarover niet bekommeren. En zekerlijk zo waarachtig als de Heer leeft. En u ziet leeft. Er is maar één schreden tussen mij en tussen de dood. Ik heb erover zitten denken, over die uitdrukking. Er zijn vele dingen die in het overdenken van het woord wel eens openvallen. Het je duidelijk maken en je doen begrijpen wat er te koop is in de tijd waarin we leven. Hij weet dat het in eeuwigheid tussen Saul en hem nooit goed kan komen, nooit. Zo min als vuur en water verenigen. Zo min kan Godzaligheid met godsdienst verenigd worden. Dat bestaat niet. Dat zal altijd in zijn scheiding openbaar blijven. En als je daar nou mee worstelt, en dat dat de strijd van je leven is, waar Jonathan ook nog maar les over moest hebben. Als een kind gods. Weet dat dan maar. Dat zo mijn vuur en water zich verenigen. Zo mijn godzaligheid Mijn godsdienst, Die zich verenigen. Nooit. Hij weet het. En hij weet. Dat kan niet anders dan. Vijandschap openbaar. Zeg mensen. Als dat leven van Jonathan. En dat leven van David. En die wonderlijke relatie, en die wonderlijke gesprekken, en die wonderlijke contacten uit God zijn. En ik voel dat ik daar geen deel aan heb, dan kan dat maar twee dingen werken. Of we worden jaloers, of we worden vijandig, in voor Dan is er maar één gereden tussen mij en tussen de dood. Wat een uitdrukking eigenlijk. Schriftuurlijk, natuurlijk wel. Dat zegt David op een andere wijze in psalm 39. Mijn dagen zijn bij u geteld. Geweet hoe vergankelijk ik ben. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Maar schoon de mens zich vlijt. Eén schreden. Ik zeg, mag dat wel vanavond? Zegt David, ben je dat nu voor het Eerst van je leven je bewust. Nee, niet. Toen vertel me nou eens. Waar je door God ontdekt werd... dat er maar één schreden tussen jou en de dood was. Vertel me dat nou eens. Hoe oud was je? Onder welke omstandigheden was het? Daar zou die man naar Gods hart tegen u en mij zeggen... Dat was toen God, God werd in mijn leven. En hij zich in de heerlijkheid van zijn deuren aan mijn ziel bekend maakte. Oh, en toen? Toen leed ik dat ik sterven moest. Toen leed ik dat de eeuwigheid er was. Toen leed ik dat er maar één schreden was. Toen was de dood zo dichtbij, zo dichtbij... Dat ik s'avonds soms, als ik op mijn knieën mijn ziel voor God uitgeschreven had, niet durfde geslapen. En dat ze van binnen tegen me zeggen: Je zal in de nacht God ontmoeten en dan val je eeuwig buiten God. En als de dag aanbrak, dan zei ik: Oh God, ik ben er nog. Het is nog geen eeuwige rampzaligheid. Dan was er maar één schrede tussen mij. En de dood. Ja, maar wat was dan de ervaring van je ziel? Daar zou hij gezegd hebben, toen is de wereld voor me verloren gegaan. Dat was het moment dat God de scheiding duidelijk maakte. En me de ijdelheid deed zien van alles wat geen God was. Dat was het moment dat ik buiten God terecht kwam. En dat al datgeen wat ik in mijn leven gezocht had, voorgesteld had, of dat nou in de wereld of in de godsdienst is, gestempeld werd met dat eeuwige stempel. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. David, maar als God toen doorgetrokken had, toen, toen die ene schreden tussen u en de dood, ieder ogenblik gezet... Moest worden. En de Heer had doorgetrokken. Wat dan? Dan zou deze man gezegd hebben dat God rechtvaardig was. Durf je het aan. Als ik dan tegen u zeg vanavond. Mensen, dat was een wonder dat hij nogal niet lang in de eeuwige rampzaligheid was. Dat was elke stap die nu nog deed, een wonder. En als dan de Heer zijn leven openscheurde. En hem liet zien zijn bestaan voor God. Dan zeg ik dan, heeft het voor David geweest. Eens gereden tussen hem en tussen de dood. En dan zeg ik u, dat hij zegt, heren. U had duizend en duizend en duizendvoudig redenen. Om me al lang naar de ramsaligheid te sturen. Of niet? U wordt tegenwoordig allemaal naar de hemel gejaagd. Maar de kerk, die gaat zijn ramsaligheid inleven. Eens gereden tussen mij en tussen de dood. Maar nou hier in de praktijk. Vanwege de hitte van de vervolging. Vanwege de strijd van het leven. En dat wijst ons op een situatie die ook in het leven van Gods kinderen kan voorkomen. Schreden. Eens schreden. Soms wordt het te zwaar. In een ziekbed, dan sta je erbij en denk jongen, jonge, jonge, Dat wordt kort dag, vriend. Of moedertje, het wordt kort dag, hou je er rekening mee? Of als je bij jonge mensen staat, dan zei je mijn kind, als dat nou eens eeuwigheid wordt, het is dichtbij. Hoe vaak heb ik niet gestaan bij jonge mensen. Onder ernstige verkeersongevallen. Ik, jongen Daar zei mijn jongen, je bent er nog. Zou je er door komen? Eens gereden. En weet je wat ik dan opmerken moest? Zo gauw de nood er was, dan was er nood. En zodra er maar twee ademtochten lucht waren. Dan was de dood en het verderven lang weer vergeten. Ik moet zeggen, en het doet me soms wel leed, dat al die lokken en al die roepstemmen en al die slagen niet verder brachten dan nog verder van God en nog verder van God. Maar bij David is het een blijvende zaak. Ook in het leven van Gods kinderen kunnen situaties voorkomen. dat dus ze zeggen, Heer, wat is dat dag bij? Als ja. dus de eeuwigheid opgebonden blijft en legt dan nou je bekering maar eens naast. Kan je met je bekering God ontmoeten. De eeuwigheid aan En dan, ja vanzelfsprekend, dan moet Jonathan ook wat zeggen. En wat zegt Jonathan nu? Wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen. Toe, wat moet er dan verder gebeuren David? Ik weet het niet. Zeg koningszoon, weet jij dat niet? Die toch al zoveel van de hemel ook geleerd hebt. Dan moet je opletten. Wat genade nou doet. Nou buigt die koningszoon. Hè, aan de voeten. Van die oude herders. Van die jonge herder, Die wel in dat paleis een plekje kreeg. Maar nog altijd de zoon van Izii genoemd wordt. En daar buigt hij over. Hij dus zegt: David ik heb er geen licht in. Misschien heb jij de licht in. Ik weet niet wat er mee aan moet. Weet jij het soms? Hoe moet het opgelost worden? En dan gaat David wat zeggen. Dat is een hele grijpende les die in vervolg van dit hoofdstuk enkele malen terugkomt. Dus daarom onze aandacht vraagt. En David zeide tot Jonathan, zie morgen is het nieuwe maan. En daar moet ik nog eventjes met u over spreken. We gaan eerst zingen. We zingen 140. Ja. Yeah taal van een kind Gods hoor. O here, verlos mij uit de banden. Waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor dat vijf handen. Voor dwingelandij en woest geweld. Red mij van hen die kwaad bedenken. Die dagelijks samen zich beraan. Om mij door het oorlog zwaar te krenken. En tenenmaal neer te slaan. De eerste twee versen van 140. gebeurtenissen in Gibea plaatsvinden, dan is het bijna de maan Tezira, de zevende maand in de kalender van het Oude Bondsvolk. Het is een bijzondere maand. De eerste dag van de maand is de dag van het feest, van de nieuwe maan. Want David, die gaat raad geven. Hij zegt, moest luisteren, Jonathan, ik heb raad. U weet, morgen, dan begint de zevende maand. Dat is een feestdag in Israël. Nu ga ik u wel voorlezen om het u schriftuurlijk duidelijk te maken. Ik lees in de eerste plaats uw nummerie 28. Dan weet u waar het om gaat. En in het beginsel uwer maanden, zevende maand, schuld gij een brandoffer de Heere offeren. Twee jonge verre, een ram. Zeven volkomen eenjarige lammeren. Drie tiende meelbloem en spijzoffer met olie gemengd tot de ene vang. Twee tiende meelbloem, spijzoffer met olie gemengd tot een ram. En tot elk dat tiende deel meelbloem en spijzoffer met olie gemengd tot een lam. Het is een brandoffer tot een lieverlijke reuk. Een vuuroffer, de heere, En... Hun drankoffers zullen zijn. De helft van een hin en een var. En het derde deel van een hin. En tot een ram. En het vierde deel. Enzovoort. Het feest van de nieuwe maan. En van dat feest van de nieuwe maan. Zal ik u nog wat vollezen. Dan lees ik u op psalm 81. Een deeltje. Zing vrolijk. Gode. Onze sterkte, juich de God Jacobs. Hef hem psalm op, geef de trommel, de liefelijke harp met de luid. Blaas de bezuin in de nieuwe maan, de bestemde tijd, op onze feestdag. Want dat is een inzetting in Israël, een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet door de getuigenis van Jozef. Als hij uitgetogen was tegen Egypteland. Waar ik gehoord heb een spraak die ik niet verstond. Hey. In die tijd nu. Israël maakte zich op. Voor een feestdag. Brandoffers. Lofoffers. De andere dag. Lees het maar een nummerie verder. Dan moesten de priesters des heren hun zilveren trompetten pakken. En dan begon de dag met het spelen door de priesters en levieten op de zilveren trompetten. Er werden de brandoffers gebracht, dankoffers gebracht, lofoffers gebracht. En dan kwam het volk samen rond de inzettingen des Heren. Dan opende zich het woord en onderwezen de profeten Israël over het geheim van het feest van de Nieuwe Maan. En dat feest van de Nieuwe Maan had een bijzondere betekenis. Want het had de Heere behaagd het te geven tot een gedachtenisfeest van de uitleiding uit het beloofde land nauwelijks uitgetogen daar in de woestijn heeft de Heer gezegd vier het feest van de nieuwe maan en dan werd er brandoffer geofferd het was het feest van de bevrijding Allah, is er al leer, ge is als wel eer gebukt bij tenen neer, toen u een juk moest dragen, en ze wordt waard van de dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, en uw heilzoon is aan het dagen, en Allah, is er al leer, ge Israël, als wel eer gebukt bij de tenen neer, neem de trompet, Blaas de bezuinend te Sion, het is het feest van de nieuwe maan. Allaag is er al als wel eer, gebukt bij de tegelstenen neer, toen we een juk moesten dragen. Ze wordt waard van de dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Dat feest van de nieuwe maan breekt aan. Dan komt alles tezamen. Dan zal ook zou daar zijn. Dat feest niet Nieuwe Maan. Maar David zegt tegen Jonathan, over dat feest kom ik in de week en als God geeft het nog wel terug. Jonathan, ik wil met jouw vader niet aan dat feest daar bevrijding zitten. Dankjewel, dankjewel. Daar kan ik niet zijn, want daar ontmoet ik alleen maar de dood en de vijandschap. Maar, daar zal dan tegelijkertijd ook de scheiding vallen. David zeide tot Jonathan, zie morgen is het nieuwe naam, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om daar te eten. Als naar het gebruik, als een groot familiefest, zou in de tenten van Israël het feest der bevrijding gevield worden onderteken van de brandoffers de verzoening van de schuld het zal eindigen met een lofoffer, mijn God ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, zeg zo durf jij het feest van de nieuwe maand te vieren het feest van de bevrijding ik zal eraan zitten maar vergun me Jonathan zo laat me gaan dat ik me in het vel verbergt tot op de derde dag, want dat feest moet zeven dagen gevierd worden. Dan moest men de slaafse arbeid laten rusten. Dan moest men zijn leven die dagen wijden tot de levende God. Dan moest het hardheid gaan tot die God die zoveel verlossing gezond had. Dat was het feest. Nogmaals. Daar kom ik op terug. Jonathan. Daar kan ik niet zijn. Maar. Indien uw vader mij gewisselijk mis. Zo zult gezeggen. David heeft van mij begeerd. Dat hij tot zijn stad Bethlehem mocht gaan. Want al daar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Ik wil het nog wel gedenken dan. Daar. Bij mijn geslacht. Dan wil ik nog terug naar dat leven van vroeger weet je. Dat stille verborgen leven. Toen ik nog niets afwist van strijd. Toen ik nog niet afwist van diepten. Toen ik nog niet begreep. Dat de rechtvaardige nauwelijks zou zalig worden. Toen ik nog zo'n teer aangebonden leven bij God had. Daar wordt onderscheiden exegetisch overgedacht. Is David er geweest, heen en weer naar Bethlehem? We weten het niet. Maar hij verkoos wel de plaats waar dat arme volk bij elkaar zat. Buiten met een huigelaar aan één tafel te zitten. En dan komt wel openbaar. Indien hij tot u zegt het is goed, dan heeft uw knecht vrede. Maar indien hij ontstoken wordt, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Wat hij daarmee zeggen zal, daar op het feest der bevrijding, terwijl de brandoffers zullen roken, de trompetten der priesters zullen klinken, het volk in zijn lofzangen zal samen zijn, zal het openbaar worden waarvan God is, en wat niet van God is. David had wel een scherpe blik. Hij heeft zijn zaken bij God gelegd. En dan gebeurt dat ook. En dan wordt daar een ogenblik, in de nacht van Gibbia, door twee jonge mensen iets wonderlijk beraadslacht. Want gij hebt uw knecht in een verbond des heren met u gebracht. Dan herinnert hij wat een posterucht daar gebeurd is. toen ze daar samen gestaan hebben voor het aangezicht des Heren. Toen Jonathan in de offeranden die daar gebracht zijn in dat verbond geloofde. eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grootzoon. Toen hij geloofde dat David de man naar Gods hart straks de troon Israël zou bekleken. Dat heb je daar met mij aangegaan, Jonathan. Dat eeuwige onveranderlijke verbond. En dan nog één ding, goed lezen wat er staat. Hij zegt, Jonathan, u weet wel, hè? dat verbond is niet van mij uitgegaan. Lees maar goed. Dat verbond is van jou uitgegaan. Weet je wat nou zo'n wonder is in het leven van deze man aan Gods hart? Moet je eens opletten. Hij heeft nergens zijn vingers tussen gehad. Was eenzijdig en soeverein door God uitgewerkt. Het is van u uitgegaan. En dan laat ik de rest liggen van mijn gedachten. Maar ik wil met deze dingen tot ons inkeer. Het is van u uitgegaan. Te midden van de strijd en de druk van het leven, kinderen gods. Zeg ik vanavond, leg je harten maar zwijg. Het is van u uitgegaan. Ik denk, ik weet. Ik doorleef. Jong en oud. Dat moment, het is van u uitgegaan. Toen God, naar de rijkdom van zijn welbehagen. Naar zijn eeuwige soevereiniteit. Gezegd heeft hier hiertoe en niet verder. Dat is van... Dat is van God uitgegaan. Weet u. En verdraag dat nou maar. Die heimelijke. Remonstrantse bewegingen. Die dat altijd maar laten uitgaan van die willende. En van die kunnende mens. Van dat hebbelijke vanuit de mens. Maar de kerk Gods weet met David. Het is van u uitgegaan, Heere. U bent de bron, u bent de oorzaak. Zou je het plekje kunnen wijzen? In uw leven? Ja. O God, van u uitgegaan. En? Als het van God niet uitgegaan was? Wijs de plaats in de stal. Wijs de plaats in je keuken. Wijs de plaats op de akker. Wijs de plaats achter je bureau. Wijs de plaats waar het van God uitging. En als God het van God niet had laten uitgaan, dan? Dan hadden we doorgegaan. Wat had u dan gedaan? Dan had u zich doodgezondig mensen. Dan had u gewoon doorgegaan. En nou bij de voordeur, niet alleen hier, maar in elke daad. Het is van God uitgegaan. Hulp van God verkregen hebbende. staan we nog tot op deze dag. Hede staat voor zijn eigen werk in. Hede kroont zijn eigen werk. Hede zorgt voor zijn eigen werk. Hij bevestigt zijn eigen werk. Hier ligt het onderscheid. Tot onderzoek in deze tijd. Met alle beroeringen en bewegingen. en godsdienstige secten. Die elke keer weer wat nieuws te zinnen, maar in dieps van de zin in dodelijke vijandschap zich zetten tegen dat stervende leven van dat levende volk. Mensen, kinderen, die altijd wel wat hebben tegen het leven van de levende kerk. Die men niet en men nul over de wereld moet. Niet te nullen wil God gaan vervullen. Een volk dat zijn geestelijke armoede steeds meer moet doorleven. En steeds maar moet zeggen. Heer, hier sta ik met lege handen voor u aangezicht. Tegenover een bezittend christendom. Is het leven van de gemeente. Op deze zal ik zien. Op de armen, verslagen van geest, die voor mijn woord beeft. Amen. Heer, betaamt ons u te kennen. Voor de wonderlijke leidingen die u in uw woord ons leert, omschrijft, duidelijk maakt. Tussen dat leven dat u vrocht, het is van u uitgegaan. O God, wat een wonder. Wat een wonder. Anders had Rut in Moab gebleven. Had Raghab nooit van de muren van Jericho gekomen. Had Menasse gestorven in de kerker. Had de Samaritaanse zich doodgezondig bij de Jakobsbron. Was de Canaanese omgekomen. waarom omdat het van u uitgegaan is. Gezult u worden. Uw werk, zong uw kerk aan mij, volenden Wat u begint, volhendt u tot op de dag van Christus. Zegent die overdenkingen van vanavond. Het was kruimelwerk, heren. Dat u het gebruiken mocht, opdat we de diepte van het onderwijs zouden doorzien. U hebt het zelf gezegd, lieve koning van uw kerk, wie met mij niet vergadert... Die verstrooit. Blijf met ons. Het is bij de avond, de dag is gedaald. De grauwigheid ligt over uw kerk. Kinderen zien ons in aan de aarde flessen. Het bevindelijke aan de troon Gods gebonden genade leven komt deze vrucht al spaarzamelijker openbaar. We kunnen nog niet helpen met dogma heren. We kunnen nog niet helpen met wetenschap. Jozefat heeft naar de hemel geschreven. We hebben geen kracht in zo'n grote menigte. Here, u hebt dat noodgeschrei gehoord. Vergeet het geroep u waar niet. Sta nog eens op. Ook in ons zinkend vaderland. Om het kostelijke van het snoden te scheiden. Treet de dorstvoerders op zuiver door zuiver die Naar uw goddelijke gunst en genade. Opdat Israël weet dat ze een koning hebben. de verzoening over het tekort lijden over de wegen die we nog moeten gaan. Wil ook verder ons bewaren als het appel u verhogen. Om Jezus wil. Amen. We zingen van... 141 had ik opgezet, maar dat vind ik niet mooi. We zingen het 13e van 140. Organist, luister je mee? 140, 13e vers. De vromen zullen u verhogen. Gezegend door uw milde hand. De zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. 13e van 140.